Het zit in jezelf, de pijn en de angsten. Het zit in jezelf, de eenzaamheid. Ondanks het geld en het goede leven, is overleven een dagelijkse strijd. Het zit in jezelf, niets kan je redden. Je moet er alleen mee om leren gaan. Het is een van de lessen die je moet leren. Weinigen kunnen de uitdaging aan. Het zit in jezelf. Wees nooit tevreden. Vraag altijd meer dan het leed die je geeft. Vraag om een doel. Aan jou is de keuze wat je erbij doet en waar je naar streeft. Goedenavond, lieve mensen. Hier ben ik dan weer met RID Radio. En wel op deze zaterdag, de 12e maart 2011, en ik ben begonnen met een gedicht, waar ik het met jullie maandag over had, uh, over het zit in jezelf. Dit gedicht is geschreven door, uh, is geschreven door uh, Ria Lips uit Bredaar. En ik zal het nog een keer herhalen, dus het gedicht voor iedereen. Het zit in jezelf, de pijn en de angsten. Het zit in jezelf.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 Denk altijd al, maar wat ons op ons bordje komt, moeten wij maar gewoon zo doen zoals het komt. Maar vergeet niet. We hebben ook een eigen wil. En we kunnen ook vaak in het leven zelf dingen ombuigen, uh, hoe, je dat ook, uh, hoe je dat ook doet. Dus, daar moet je altijd rekening mee houden. Je, kunt altijd, je hebt altijd keuzes in je leven. Vergeet dat niet. Sommige mensen denken dat ze dingen hebben. Maar die hebben we allemaal, alleen, nu heb je de leeftijd dat je de keuze zelf kunt maken. Als kind moet je altijd mee, wil papa en mama links, wil je altijd links? Dan ga je weer, uh, en hun willen rechts, dan moet je rechts. Maar je hebt nu allemaal de leeftijd bereikt dat je zelf kan bepalen hoe je met bepaalde dingen omgaat. Jacco zegt al, die is Ria Lips. Eigenlijk hoor ik wel vaker gedichten van haar. Ja, Ria Lips heeft al wel, ik denk al, al duizenden gedichten geschreven. Die zijn overal uh, op beurzen en zo. Uh, mensen kunnen bu uh, bundeltjes bij haar aanvragen. Ik heb wel al, geloof ik, wel zes bundeltjes van de Die ze gemaakt heeft. Dus uh, Iedere keer weer als ze wat, dat stuurt ze me weer eens wat gedichten. Ik heb er heel veel. In het begin van mijn, uh, toen ik begon met de Radio, dat is nu zes jaar geleden. Het is vandaag zes jaar geleden dat ik begon met de Radio. En toen hebben wij, uh, ben ik ook altijd begonnen met een gedichtgelaar. En het is altijd even mooi weer, weer, weer, iedere keer hebben ze heel veel te zeggen, die gedichten. Ik heb Ria ook leren kennen. Uh, je moet het eigenlijk zo zien. Ria, uh, Ria zegt altijd... Die noemt mij altijd haar tochtgenoot. En die zegt altijd... Uh, wat jij doet met... Uh, uh, met woorden... Doe ik in gedichten. Uiteindelijk... zijn dat allemaal gedichten die zij doorkrijgt, uh, Die ze altijd doorkrijgt via... Via spiritueel. Zoals s'nachts krijgt ze de ene keer... Inspiratie, en dan gaan ze al die gedichten schrijven. En ze hebben, zijn er zulke mooie gedichten die ze altijd schrijft. Ze heeft ook dat, dat ene gedicht ook voor mij geschreven, hè. Dat is, ze, heeft, ze heeft ook bepaalde gedichten speciaal, speciaal toe voor mij geschreven. En ik vind het natuurlijk altijd wel heel mooi als mensen dat doen. Ik zal eens even kijken of ik hier nog wat gedichten van de zijn bundel overal slingeren. Ze heeft ook, ze hebben ook een hele gedichtenbundel bundel geschreven over uh, voor de moeder. Voor de moeder net het overleven was. Dat heeft ze heeft ook gedaan. Kijk, zo heeft ze ook. Uh, Ze, ze heeft ook een, een, ongebo een, een ongeboren kindje gehad. En die is toen, of, of met, met, met, met de bevalling, is die overleden. Vroeger was het zo, dan mocht je dat niet zien. Die heeft dat kind meteen weggehaald. Ze heeft het kind nooit in de armen kunnen nemen. En er is ook een gedicht over geschreven. En dat is het volgende gedicht. We hebben niemand laten weten dat je bij ons geboren bent. Geen kaartje met jouw naam op. Of met blijdschap maken wij het bekend. Geen Peter en geen Meter kwam eraan te pas. En weinig en mensen wisten dat je een broer van Johan was. Je beep en je kleuterjaren, wat vlogen ze voorbij. En nu misschien wat laat dit kaartje na 27 jaren nog steeds blij dat jij mijn zoon geboren bent voor alles wat je geeft je wordt geen mens door je geboorte maar door de manier waarop je leeft nou de kippenvel krijg ik gewoon want het is natuurlijk een diep ontroerend Het is, uh, ja. Het is eigenlijk een lichtje. Dit, dit, dit gedichtje dat is deze keer voor mij geschreven. Ik kan met je praten. Ik kan bij je huilen. Door anderen gekwetst kan ik bij jou schuilen. Ik wil je bedanken met dit gedicht. Mijn donkerste uren heb jij verlicht. Dankzij jouw vriendschap kreeg het leven weer zin. Kan ik alles weer aan. Bedankt, mijn vriendin. Even de deur open doen wat Linda is er. Ja, oi, oh, weer kan al wel open. Nou, als je... Uh, ze doet, je uh, kunt hier een gedicht bij haar zelf bestellen. En hier heeft ze ook zo'n mooi gedicht geschreven. De mens leeft vaak alleen op deze wereld. Dat wil niet zeggen dat je eenzaam bent, maar echte vrienden zijn heel zeldzaam. Iemand die jou heel goed kent, waar je altijd bij terecht kunt, die vind je niet gauw op je pad. Als zo'n zo vriendin je wordt gegeven, dan heb je geluk gehad. Vele mensen blijven zoeken naar die ene man of vrouw, waar ze lief en leed mee delen. Ik had geluk. Want ik vond jou mooi, hè? En dat is een boekje speciaal voor jou. Dat is een uh, klein bundeltje. Dus ook iedereen die, uh, die, die daar interesse in heeft, die stuurt mij maar een mailtje. Zal ik het mailtje van uh, het e-mailadres van uh, Ria wel uh, terugsturen naar jullie? En dan kun je zelf een mailtje naar de toesturen. En dan uh, vraagt ze alleen maar, geloof ik, onkostenvergoeding voor, uh, voor het drukwerk. Want ze doet alles in mooie kleuren drukken en doet ze dan allemaal in. Plastic mapjes en het wordt dan gecield en daar doet je dan zo uh, boekjes van maken met gedichten. Het is zodoende, maar goedenavond, lieve mensen. Ik ga eerst eens even beginnen met iedereen weer welkom te heten die zich de moed heeft genomen om toch plaats te nemen vanavond in de chatkamer. Je hebt al gehoord, Linda is net binnengekomen, onze eigen Linda. Ze is net naar boven, hè? Even naar Willard toe, maar uh, ze zou vanavond lekker gezellig bij me komen zitten... Is ook altijd heel erg leuk. Linda is ook altijd iemand die er ook altijd voor je is als je ze nodig hebt. Maar net andersom kan ze ook altijd op ons terugvallen. Dus dat is altijd de wederzijds en zonder verplichtingen. Maar in ieder geval, ik ga eerst Colinda vanavond welkom heten. Goedenavond, lieve Colinda. Ook gezellig vind dat jij vanavond bij ons bent. Dan is er ook Danny. Danny heeft ook weer plaatsgenomen. En zit daar lekker gezellig te kijken wat zouden ze vanavond weer te vertellen hebben. Nou, dan kom ik bij Dirk Dek. Goedenavond, lieve Dirk. Ook fijn dat ik jou weer mag ontmoeten. Ja, het is vandaag voor jou ook zes jaar geleden dat we voor de eerste keer kennis met elkaar maakten. En dat jullie de eerste keer, toen nog met je moeder samen, bij mij kwamen in mijn chat, bij mijn eerste uitzending. Nou, dan is er natuurlijk ook onze Edwin, onze eigen Teddybeer van de radio. Goedenavond lieve Edwin. Ook Jacko is van de partij. Ook jij. Ook jij bent natuurlijk altijd welkom, gezellig. Gezellig natuurlijk. Dan is er natuurlijk Jan. Goeie naam, lieve Jan. Ik heb ook de naam al opgeschreven van Tony Smit uit Tilburg en voor jouw Openkastelijn. Ik ga kijken of ik er straks contact mee kan krijgen. Zo niet, dan, dan is het ook zomaar. Uh, dus we zien wel vanavond. Dan is er natuurlijk Ros uh, Krijn, onze poortwachter van Ridd Radio. Die altijd weer gezellig uh, binnenkomt. Soms is hij er al. Vanavond was hij dit wat later. Nou, Krijn, ik was ook zo, want ik ging inloggen en toen kreeg ik zo'n melding van, joh, Java is verouderd. Dus uh, je moet niet downloaden. Nou, dat is tot op een gegeven moment, uh, maar u kunt ook eenmalig uh, gebruik van maken, heb ik gedaan. Ik ga dat allemaal niet zitten downloaden, want dan maar niet op de chat hoor. Ik ben er heel makkelijk mee geworden. Nou, dan is er natuurlijk dus, goedenavond, lieve Krijn. Dan komt Robje net binnen, dat grapje. Gezellig. Ik zie dat je ook een psycho bent, dat is ik. Dus welkom. Nou, Bieke ook. Bieke heeft natuurlijk al uh, vanavond helemaal welkom geheten. Dus ook jij, lieve Bieke, gezellig dat je er bent. En altijd meer als welkom. Onze Bjorn uit België is er ook vanavond. Hé, hey, lieve Bjorn, wat fijn dat jij er ook bent. Ik hoop dat het alweer een beetje beter met je gaat. Mooi weer komt eraan. En dan weet je, dat komt vanzelf. Met de eerste zonnestralen komt ook vaak de eerste energie weer bij een mens binnen. Dat hebben jullie denk ik ook allemaal, dat nou, die zon weer overdag schijnt. Voel je, je gewoon in één keer een heel ander mens. Het is veel prettiger als je buiten loopt. Heerlijk, uh, je hebt je bonnetjes niet meer aan. Dus het is gewoon heel fijn om, omdat om het er nu allemaal weer is. Ja? Nou, dan heb ik natuurlijk de Windje. Goedenavond lieve de Windje. Ook gezellig dat jij er bent. Mevrouw gaan Ah, mevrouw Mato? Oh ja, dat is een saaikooie. Ook de Windje is dus. er. Goedenavond lieve de Vindje. Vind je welkom? Dan is er natuurlijk donderdag. Hé, als het donderdag is er ook. Goedenavond lieve donderdag. Gezellig dat je er bent. Van zo ver weg. En toch even de moeite nemen om bij ons te zijn. En ik hoop dat jullie maandag en het programma overnemen, want dan ben ik er niet. Dan is er natuurlijk Elisabeth, mijn vriendin. Hallo Elisabeth. Die elke dag weer trouw. Ondanks weer en wind. Maakt niet uit. Ze staat altijd een mannetje. Voor, de, voor te zeggen hoe dat de stand van de maan is, en waar, in welk sterrenbeeld dat die staat op dat moment. Dan wil ik natuurlijk ook operator en breder natuurlijk heel veel lieve groeten sturen, vanuit Rijen en inmiddels ook Frank die binnengekomen is, goedenavond, lieve Frank. Ik ben het blij dat jij er bent natuurlijk vanavond. En verder is iedereen die op dit moment de moeite neemt om naar dit programma te luisteren, wil ik natuurlijk allemaal een hele uh, hartelijk welkom heten en fijn luisteren te zien. Nou, Lin, als jij wil, kun je onder mijn naam inloggen. Dan heb je het toetsenbord. Dat is draadloos. Dus dat kun je gewoon lekker onder. Uh, ik heb het chat niet meer nodig. Want ik ga het toch uh, zelf uh, doen. Nou, jullie weten dat ik... Uh, jullie weten allemaal dat ik... Uh, kun ik je niet zien? Blinden... Hier. <lacht> Blind mens... Ik heb helemaal Ik zit gewoon niet meer. is hier een duisternis. Hier, kan er hier gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen gedragen. Ja, ja. Ik ben ik gewoon een vampier. Ik ben een vampier, een bloeddorst. Kijk maar uit, ik ben in volle maan, dan word ik Dan krijg ik haar op mijn handen. Kijk, dan gaat hij hier allemaal haar groeien. Zo. Ja, nee, en dan krijg ik van je klauwen, weet je wel. En van je roek dan, ja. dan. En dan. Dat heb ik nog nooit gedaan, alleen daar Tja, En dan meer, meer tijd, vond ik al, kun gaan je je blind typen? Nee. We wil je nou doen We hebben gewoon de lamp uit de weg. We hebben de lamp uit de weg. De zo, zo, zo, je al goed die trappen zo goed. Zal boven gaan. Nee, is goed. Ja, is je goed? Ja. echt. het, is nou goed, het is. En dan we we lig. Ja. Nou, ik zie dat inmiddels oh, ja, ja. ook uh, de... Theo binnenkomt. Een klok. je komt er de wekker brengen. Ja. Ja. ja. ja. ding ding ding! Dit is een wekker. Dat betekent dat je moet gaan slapen. Ja. Ja. Eet een kip. Ja. doe de kiet uit je mond. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. En dat is een t van jou, man. lekker, Ja. Snap je me neus? Dit is wel so lekker, snoet. Dit is wel lekker, jongen. meer? Maar hij begint steeds meer te zeggen. Ik bedoel, met je klopt, man. Ja? Hij is oh, een ijzerman. Hij <laughs> yeah. gaat steeds meer zeggen, hè? Want de I week zegt hij een wat waarwaar je toch aan? Niet aan waarwaar je toch aan? Die of zo, a... a... so, hè? Dan denk je, waarom altijd je het Hij heeft het om God of ja, Volgende week ben ik zeg mij, ik ben bang voor jou. Ja, kijk, kijk, ik ik er van de tafel liggen, man. Ik ben bang van jou, zeg, tegen, mij, tegen jou. En dan gaat ja, u ga weer een beetje kiezen, hè. Moeten we de en de, de kruizen klaarleggen? Ja. Leg ze maar klaar, je weet het nooit. Weet in ieder geval dat de krachten van een vampier zijn heel sterk ik kan gewoon, de weermelie. Vijf dingen. Dus graag dat dan De weer De weermelie. De weermelie. Jan, de weermelie. De weermelie. Uh, ja. In ieder geval, lieve mensen, ik heb gezegd tegen jullie, als, je, als ik uh, vanavond contact kon maken met een overledene, dan kunnen jullie dat nu aan mij doorgeven. En dan wil ik de voornaam en de achternaam en de plaats waar die, die uh, persoon die overleden is, het laatst gewoond heeft, uh, het laatst gewoond heeft, uh, voordat hij kwam te overlijden. Of eventueel de plaats waar hij overleden is. Dit is die. Twaardeloze man twaardeloze tuurtsenbols. Ja, dat heb ik van Theo gekregen. Ik heb van Theo van alles gekregen, natuurlijk. Ik heb je gaat naar Koussidessi, daar ben ik ook al wel eens geweest op vakantie. Kusidassi ben ik ook wel eens geweest, op vakantie, in uh, Turkije, ja, in ja. Naar welk hotel ga je, Björn? Ja? Mag ik wel mee? Mag ik wel mee? Ja, mee, ja als, uh, eigenlijk, het is namelijk zo bieten, uh, eigenlijk is uh, mijn, uh, mijn specialiteit, op zaterdagavond ben ik ook mee begonnen, contact met overleden. Nou, op een bepaald moment dan komt iedereen met, met hun overleden en dan krijg ik zoveel weken achter elkaar dezelfde door in de lijn. Dat ik gewoon voor mij het geen uitdaging is. Dus dan ben ik er gewoon een tijdje mee gestopt. He, dat ik echt gewoon een tijdje zei van nou het is wel even genoeg geweest nu. En je moet het natuurlijk ook zo uh, zien. Ze moeten natuurlijk ook weten. Uh, ze moeten natuurlijk ook willen komen. Peter van Oosten. Die is voor Ineke. Maar ik schrijf nu de namen allemaal op. Ja, dat heb ik al. Uh, Peter van Oost 70 2009. Nou, het is gewoon zo, uh, Bjorn. Ik zie jou uh, voorlopig uh, nog niet uh, achter de sterretjes verdwijnen. Dus ik neem aan dat jij dat vliegtuig hun of aankomt in Turkije, hoor. Dus uh, er is niks verontrustend, dus schreven ze me door, dus ik zou zeggen, doe ze de groeten, kusidasi. Ik weet niet hoe dat het hotel uh, heet, maar dat hoor ik dan nog wel. Theo van de Kerkhof. In Helmond. 1999 Ik heb een naam Ja Wil jij contact? Ze met ze zelf niet Ze met ze zelf niet Ze wil zo contact, maar ze met zelf niet met wie Richard Rutan. Hoe? Richard Richard, ja Routon R O U T O N dat had, Louise Louisville, Kentucky, Amerika. Amerika. Wanneer is die overleden? net gek. Dus is nu, uh, al wel meer dan twee well maanden overleden. Eind 2010, ja? An absolute is nog te vragen, Hoe well, is die ja, overleden? Nee, november. November. Hey! Ik heb wel van moes gehoord, heb ik al contact? Ik heb gisteren. Die zit te lachen. Zat hij altijd lachen? Nee, hij komt, komt lachend binnen. Ken jij die? Lacht hij altijd? Hij lacht. Jij, jij, die komt dan gelijk binnen. die, Daar die is hij een foto van hem. buren even laten maken. Geen ziekte foto van toen hij ziek was. Ja, was hij nog ziek, maar goed. En die is zo'n so mooie foto. En zit hij zo in dat soort dan ga naar het Grand Blue Sky, uh, Sky Hotel. De yeah. Grand Blue Sky, weather. hebben een kruik wat zegt, vliegen is eigenlijk heel leuk. Ik, dat vind, ik, ik vind het opstijgen ook geweldig. Je zo een één keer, mmm, een weet je ik, ik daarboven is gewoon saai. Ja. Maar je moet wel iets te doen. Dan, dan kijk je niks van weer wolken uh, en verder zie je. Alle vliegtuigen zie je yeah. vliegen. Dus als je naar IJsbergen de kijkt als je de, in het vliegtuig zit, dan zie je eigenlijk tien voor niks. Alleen, maar je gaat landen. Als je oversteer, zie wel die ogen, die ja. platformen en zo. Ja, dat land vind ik ook leuk. Terwijl ik daar blij weer op te doen ben. Ja, maar als je ziet hoeveel vliegtuigen dat er op een dag uh, opstijgen. En hoeveel vliegtuigen dat er... Uh, de meeste ongelukken zijn. Over, over, over, ja, ja. Hè? Toen, ja. Maar, toen ik terug kwam uit Engeland. We zaten allemaal in een vliegtuig, zei die, stuur, uit dat ze het nemen, we gaan zo uh, weg. Toen ging die, de ging weer op, die mobi, uh, safety uh, belt weer op. We hopen het om bijtanken, Terwijl iedereen in een vliegtuig zat, dat, uh, dat mag niet eigenlijk, hè? Wat? Huh? Bijtangen, als iedereen in een vliegtuig zit. Weer uh, dan zien we die. Oh, jullie waren in er al in. Jullie waren dat mag nooit, hè? Ja, maar we zaten er al in. Ja. Yeah. Ik denk, shit, nou kan het in de moeten vliegen. Iedere die moet binnenkort voor zijn werk naar Afrika. Dat is net vliegen. Ik ook, ik ging altijd twee keer per jaar op vakantie. En iedere keer maar uh, uh, zeven dagen. Omdat ik twee graag tegen vlieg. Ik vind het zo heerlijk op het moment dat je dan zit in de vliegtuig. En ze zijn die motoren aan het... Uh, ja. Aan ja, het uh, ja, warn, al raaien, het he? dan uit, ga je hè. En dan ga je en dan, dan hoor dan je zo snel dat ik dan uh, ja. Ja, dat is nog Dat is Dan vind ik, eh. Uh, dan geef je me een tik. Dan hou je niet meer mogelijk. En dan, we maken het toch uit, als je boven in de lucht bent, dan ben dat dicht bij God. Als <laughs> ik dat ik ben al halverwege. Lalle, ik heb al een week zing ik het altijd. Lijkt me en ik zing altijd in mijn eigen als We gaan dan gaan we met een allen. Ja. ja, je kunt er toch niet voorkomen. Nee, daarin je handen. nee, klopt het ook. Overal Als je iets wist. Want ik weet niet of jullie dat. Uh, dat uh, wij houden natuurlijk niet. Nee, wij houden er natuurlijk niet altijd bij. Maar pas geleden was er eens op de televisie een programma. En dat ging uh, over het feit dat er... Uh, uh, hoeveel misdrijven dat er wel niet plaatsvinden in, in uh, Nederland. Maar wij horen alleen maar degenen die er in de buurt plaatsvinden. Maar wist jij dat er twee nieuwe misdrijven? Uh, Linda, wist je dat er heel veel mensen vermoord worden in Nederland? Op jaarbasis. Nee, maar dat hoor je niet. Maar pas geleden was daar een uh, ding van, denk ik. Ik weet het dan niet meer, misschien dat iemand het ook gelezen heeft. Maar. Ik kwam gisteren in de week. Het daar in de bank terecht. En soms zit Jan Wouters met twee andere oude mannen. Nou, met twee rouwstukken op de bank. Gus is ook binnengekomen, onze knuffeltjes. Er zitten twee. Ik zie ergens Gus, ik zie iedereen hallo een zeggen. Er zitten twee rouwstukken op die bank. zit naar Jantje Woutenstu, naar de draagje. Chef, met een hele dikke buik. Chefke. Chefke. Pavelet. Die is overleden. Wanneer? Ja, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Ja. Nou, als het twee voor je stuk op hebt, dan. Hele dikke bouwt hè? Ja. Een gek gevoel van bloed. Die komt op het Kom je daar nou terug de deur van de ene straat in de ene Ja. Ja, dat is niet overleden. Die was altijd zat te vonden, mij. <laughs> zeg daar een muis in. De die moeder van wel albert is ook overleden, hè? Ja. wie? De moeder van Willem karlberg toe. Nou, hoe zou ze wel niet allemaal? In de tachtig was ze. Nou. En dan? Wel maar wel ik ben nou, aan het kijken op film net naar, uh, hoe heet die, naar... Uh, uh, het dossier Huls. Nou eens ze dat hij de Rieke ook al dood is. Dat wist ik helemaal niet. Ik zei nee, die is nu dood. En nee, gisteren, daar met je dan daar in je handen. Dus goed dus Ja, dat is wat red zegt. Nou, ik zal je eens wat vertellen. Weet je wat ik altijd vind. Ik heb een keer een... Uh, ik heb een keer een kroes uh, een, uh, gemaakt. En dan moet, je, dan moet je de tweede dag. Dan krijg je ook wat te doen. en uh, zeg Maar dan krijg je allemaal een nummer. En dan is het van... Nou, die nummers, die moeten in, sloep, in die sloep. En die sloep... dan is de hele keer hoe... Hoe, uh, hoe animo weg... Want als er inderdaad wat gebeurt, dan ben je allemaal zo in paniek dat je dat helemaal vergeten bent volgens mij hoor. Ja, ik heb uit de vliegtuig gedacht, door de t en daar ze allemaal laten zien. Ik kijk daar nooit ik luister gewoon en ik denk, schat, ik gewoon mee. Ja, ze laten zien hoe dat je uh, naar beneden moet glijden door de, door de dingen. Ja, en dan moet je welke dan, deuren, En en, en, en, je dan, uh, en als het we druk wegvalt uit het vliegtuig, dat je dan zo'n masker af moet zetten. Ik waarom gaan ze met die nonzin nou allemaal? Stuur het dan naar de mensen toe. Als ze hem geboekt hebben, dan laten ze dat thuis op de markt kijken. Maar als je dan met de volle gezelligheid op ik ben dan op een vakantieadres, beginnen de huiling gelijk met alle nodige, alle knutel, wat dat kan gebeuren. Niet. Ja, ik kijk ook naar Secret Story. Goedenavond, lieve Esmiralda, welkom. Nee, kijk jij ook naar Secret Story? Ik ook, de kijk er ook naar. Ik vind, ik, ik heb een binding met hun, dat weet ik niet waarom. Maar nou, ik vind het uh, heel leuk. En er zat er 24 uur dag op, hè. Dan kijk ik de hele nacht. Dan denk ik dan aan te kijken soms. Ken ik ken het niet. Maar die Sergio, hè, die, die, die homo, dat is me toch een heel misselijk. Oh. Ja, ze horen ze nou eigen aan elkaar, hè. En het is, als mensen eigen aan elkaar beginnen te worden, dan beginnen ze net als kinderen thuis te bekvechten en te doen, hè. Maar nou is die, die, die, die, die Sergio, daar is ook wel een miskwal op. hoor. Dat vind ik echt een miskwal. Ik hoop echt dat die mevrouwen, maar zoals ik het begreep, gisterenavond uit het gesprek van uh, Monique met Gerard en met, met, uh, met, uh, met die andere dat ze, dat ze toch allemaal wel een beetje een hekel hebben aan, uh, dat ze allemaal wel een hekel hebben aan die, uh, Karim, ja. Ik denk wat hij aan het geven Ja, dat is ook zo, Karim. Die, die, die, uh, die probeert al te vreden. Uh, dan heeft die, die, die, dan heeft die Sergio weer gezegd dat hij moeder Teresa is. Want hij probeert altijd de vrede te bewaren. En die jongen zegt, ik hou gewoon van rust omheen, dus ik hou niet van maar ruzie. Maar ja, vroeger had je natuurlijk met die Sofia. En vanavond, op, als je een film net hebt, komt er een, uh, op één, wij hebben niet alle kanalen, maar één keer hebben we er. Op 700 Soenel geloof ik. Komt er om 11 uur een show van uh, Sofia. Want dat is een porno-ster, hè. Komt ze, uh, gaat ze weer eens even, uh, gaat ze vanavond weer eens even uit de kleren, denk ik. Dus dan kun je dat ook weer kijken. Maar, eh, in ieder geval. Ik heb Advan van Boeschoot. Even kijken wie er nog meer binnengekomen is. Ja, ik ga vanavond weer een beetje met, uh... Ja, zijn vriendin is weg, hè? Ja, de staaljagd met een schietstulle heeft om te beginnen al een parachute aan. Mensen die parachute gaan springen hebben hun van tevoren een vrij uitgebreide training. hoeveel van parachute aan. Ja, dat is ook zo. Het zat ook niet op de kantje, maar ja, dat vind ik kijk, weet je wat het is? Het is net als je in een bus zit. Op het moment dat het vliegtuig aan het vliegen is, dan ben ik gewoon in een bus zit. Ja, en dan kan de roken dicht. Dus, Allee, ik kan niet uitstappen. Ik kan niet uit. Ik kan niet even zeggen wat stop hem. Stop ik kan niet wel de nood terug Stop even, want ik wil even een luchtje scheppen. Oh, we Wij hebben eens een keer uh, met, de, met, de, met de bus naar Walt Disney geweest. Hè. Ik ben Anita met de kinderen en ik. Hè. En uh, ja, dan stoppen ze onderweg. En dan ga je eens morgens eten en een broodje eten. onderweg. Toen ik de, die cruise gemaakt heb, zijn we ook met de bus uh, vertrokken. Wat jij het Iets. Ja, hij heeft onder de het gezeten. Ik ruik iets hoor. Heb je poep gedaan? Ja, nou op je moeder. Ik ruik toch niet. Moet je moeder gaan zitten dat je je poep hebt. Dat doe ik niet. Dat ik niet. Dat doe je moeder als je ik hier. ik je moeder. Dat is een kat. <laughs> Kijk, wat zij doet nu? Ja, makkelijk maar. haar. Hey, dat, dat mag je niet uh, in dat. dat mag niet, hè? Ik ga. Hij is weer weggekocht. Hij heeft zo'n bosje gemaakt, dat is een kat. Hij heeft een andere overleefd, dat is een kat. Dat is het jij altijd, dat jij altijd gedaan. Uh... Daarvoor daar, daar kun je hem zo zin in bekennen, want hij heeft hem ook wel eens op de pot, hè? En dan, dan blijft hij dan, een zit hij dan niet op de wc. Weet je nu eens, niet niks hoor. Verder in de kattenbak. Maar hij eh, kratten altijd weg. Zijn voeten aankomen Dan gaat, gaat hij. Uh, die heeft hij altijd gedaan. Mocht hij niet kijken. Als je op de wc zit, mag ik ook niet kijken. Als je, als, als je nou met poepen in je op de wc. Dan wil hij niet hebben dat hij gaat staan. Ja, ik je dan wegloopt. En dan uh, uh, iedere keer uh, zegt hij, ik ben in de keuken hoor. Ja, dan doet hij het, dan doet het, uh, hij het. Uh, hij, Ergens is dat van hem een persoonlijke beschaving. Dat moet hij niet al hebben als hij, er even Dat is een gewoon zo stuk. Een laai. Een boomje Ja? Ja, ik weet niet hoe dat komt toch? Dat komt ook naar 100 kussen. Ja, ik ben een Ik heb een 100 kussen gekocht. <hij> ik heb een 100. Ja, ik <hij> ik heb een 100 kussen gekapt. Nee, maar hij gaat altijd op zijn knieën zitten, hè. En dan gaat hij zo zitten drukken en doet op de tafel dat Straks, al twee keer gedaan, straks zo'n tafel gekropen onder de paddak. Hij gaat daar achter de deur staan. Er mag niemand zien. Als is de behoefte niet dan wil dat niemand zien. Ja, nou, maar weet ik wel ook wel. Nou, en dat kon die Gerard, die is helemaal niet arrogant. Maar wat het weer Gerard is, Gerard is gewoon bezig met het spel. Gerard is miljonair, dat is zijn geheim. Zijn geheim is dat hij miljonair is. Maar Gerard is nog bezig met het spel. Die probeert iedereen, die probeert om achterhalen iedereen op het dwaalspoor te zetten. Dat is uiteindelijk de enigste die bezig is met hetgeen wat hij voor is. Kijk ja, niet. Kijk niet. Huh? Kijk niet. Ik die Sergio is altijd kijken hoe dat iemand uh, een beetje in de zij kan zetten. Die Maik en die, uh, en die, uh, en die Monique, die zitten liggen constant te je met elkaar. Uh, die Laura die hetzelfde niet als ze wil. En het is gewoon die karen die fietst overal erin en dat is echt de vrije vlinder. Nou, het is zodoende. ja, dat is natuurlijk weer zo. Maar we gaan nu eens even kijken, ik zie dat Ineke eruit gegaan is. Ik hoop dat ze dadelijk weer terugkomt. Want ik ga dadelijk contact proberen te leggen met degene in de namen die ik doorgekregen heb. En ik ga eerst eens even kijken, nou met Ad kreeg ik al contact Linda. En die, uh, terwijl jij die naam zei, kreeg ik in één keer een man te zien. Uh, en ik ken hem natuurlijk persoonlijk, ja, persoonlijk niet dat ik ga hem persoonlijk ken maar ik ken hem van zien. Want hij woont bij ons in de buurt gewoon, dus toen ik de beeld binnenkreeg. Maar hij zit gewoon te lachen. Te beginnen grappen, en dan zeg ik tegen jou. Maar jij zei al meteen de herkenning van hem. Dus dat is eigenlijk aan mij uh, een teken dat hij uh, aan jou wil laten zien dat hij het is. Dat is wat jij het meest van hem herinnert. Dat hij met jouw geintjes maakt. Ik weet hmm. niet, maar dat is hij. Maar, maar, maar kijk, hij is natuurlijk nou ik weet ook van zijn vrouw. Heeft hij natuurlijk helemaal geen, geen ding om te lachen. He? Maar hij, hij heeft dat lachen laten zien aan jou, voor jou van, dat hij het toch in feite leuk heeft gevonden, dat hij met jou even zijn ziek zijn kon Dat hij eigenlijk met jou even zijn ziek zijn kon meten. Dat wilde hij toch tegen jou zeggen, want hij wist wel heel erg slecht waartoe hij was. Slecht als hij jullie denken. Hij was zeker als hij jullie denken. maar hij wou het met een lach. En met de dingen wil nu toch uh, een ander niet op last zijn. Ken jij dat een beetje bij, wat last Ja? ja? Hij wilde een ander niet op last zijn met zijn ziekte. En daarvoor uh, gooi je er een geintje in en probeer je op deze manier het, of je het kan dat ik dat met de oog, met de oogstuken ook, dus pakken iets met de herfne, water mocht je achter het komen, als je het weg, drie, is het uit, om je snap niet terug, Zacht komt ze terug met twee knoeken Of twee ledlampen. Eén groen en één rood. Dus dat is in de huid voor de kerst. Met een ledlampen. Nou, gelukkig. lukt nu. Maar ja, het is, um, het is natuurlijk, dus dat is het zo. Kijk, en dan even terugkijken, hoor. als ik terugkijk van hem naar zijn uh, vrouw. Hij, hij vindt het heel, maar uh, nou dit, dit, dit moet je niet tegen haar zeggen, vraagt hij aan mij, maar nou, dan wil hij tegen jou zeggen dat hij ze het heel vervelend vindt dat je op dit moment niet bij kan zijn. Want ze voelt haar eigenlijk heel alleen. Ik weet niet of jij het al gevoeld hebt, maar zij voelt haar eigenlijk heel alleen. Want ze, ze kan er niet delen, echt. Dus ja, moet ik nou vertellen, als die man er nou nog was geweest en als ze allemaal uh, moest doorstaan moest uh, gaan komen kon ze dan allemaal uit, want dan wilde ze niet te veel met de kinderen over praten. Ze wilde trouwens kinderen praten. Mm. En daar voelt ze het rijden daar. Um, en ze is heel, ze is, ja, zowel zij het tegen mij zegt, zowel zij het voelt, doorkrijpen daarna. is ze is heel zenuwachtig. Nou, ja, ze zijn gisteren besloten, ze zijn gisteren naar het mensen geweest. Ja. En als je gezegd hebt, het is er ook, het gaat niet op Zoals je dat doet, het Zo'n grote ingreep, het staat ook op uw internet hoor, so zo'n ingreep, dan kunnen ze eigenlijk niet boven de 50 jaar met een vrouw doen. Nou, ik heb wel gezegd dat ze weer met de plaats in de beelding, een beetje van de team weghalen. Maar ik wil toch niet kijken als het klaarthuis is. Als het klaarthuis is, dan zijn ze verstralen. als het niet is, dan. Maar ik heb niet het gevoel dat het kwaadwaar is. Nee. Het is iets. Maar daar liep ze al lang mee, hoor. Nee, dat zijn een ook niet. Dat zegt hij. Dat liep ze al lang mee. Maar ze heeft dat altijd er uh, niet over gesproken voor, voor hem. Nee, maar dat wist je niet, hè? Nee, maar zij liep er al lang mee. Dat er iets niet nodig orde was. Dat is een bloed uh, lost, of zo. Het is wel bloed. Ja. Maar, maar zij liep daar al lang mee. Maar ze heeft er niks aan laten doen, ze heeft gewacht tot, tot hij de Nieuwe was. Zegt hij, en dat is iets van wat hij, maar zo is ze. Zij zat ook een keer, ik kwam daaraan, en ik zag het plek van mijn gezicht, ze ik dacht, dat iets misschien dat was. en zij zei, ja, het is net na de wet 20 uur, met klachten, ik dacht, ik kan me nou in de blazen steken, ja, maar kans. Of ik je neemt je bek op steken, ik heb ook wel een Ik heb bij blazensteken. Ik heb ik bijna een ringer af. Ik heb nog, ehm, uh, een of, Maar in ieder geval, heb jij nog een vraag aan me? Nee, ik zeg maar, uh, ehm, 30 ja. En het is koffietijd. Nou. Ze heeft het over de koffietijd met jou. <lacht> ik ben een leuk man. Ja. Nou, ze heeft het over de koffietijd met jou. Ik ben blij. Ik ga hier praten. Maar had dat kan. Waar het we dat? Waar had dat dan? Dat laatste. Ja, hij had. Eh. Mm, mm, uh, ja. Yeah. Op het laatste was het zo. De A-Oort. Ja, hier. Een, hij laat mij hier die pijn oh. voelen. Hier uh, zat het. Dus dan weet hij dat zeg jij zeggen, zeg, dan weet ze op dat ik er ben. Hij had, dus hij laat mij hier die pijn voelen. Je komt met jonge de hier. Op het laatste was de a Bedankt dat. Al Bedankt dat dat je hebt willen komen. En als Linda dat kan, dan moet ze je vrouw, je vrouw maar steven omhelzen. Kunnen we dat doen? Dat moet ik ook niet meer Als ze er voorop staat. Nee, ja, dat is toch niet zo. Ik zie het ook. Nee, dat weet ik. Tabel jij Ja, hij zegt dat ook. Nee, ja, ik wil het weten, maar. zij ja, wil dat nee, niet, zij weten. Het niet weten. Nee, dat kan niet. Maar we eens even kijken. Uh -huh. Nou, dan moeten ze stemmen, hè, volgende week, hè, jongens? Als ze genomineerd worden, ja, ik denk de Alex en, uh, en Karim en de dingen waar genomineerd worden, hoor, maandagavond. avond. Maar ja, dan gaan wij allemaal stemmen, hè, voor Allemaal SMS sturen. Dan, uh, dat hij veel stemmen krijgt. Maar ik ga nu weer verder. Nou, dat was even het contact met Ad. Uh, van Boeschoten, dat is een man waar uh, Linda heeft gewerkt. Nou, die kwam als eerste heel erg, um, um, heel erg uh, binnen. Ja, uh, zoals ze zei, is zij, uh, hoogleraar in de rechten. Hoogleraar in de rechten, Mo, die is ook begaafd Dat is in de Q144. Maar die, uh, dat blijft niet aan. Tussen Mo en, uh, en Mark blijft het niet aan. Dat blijft ik denk dat het nog in het huis uitgaat. Tijdens de serie gaat er nog uit. Dat voorspel ik dan, hè. Dan dus ga ik eens even kijken. Dan ga ik even proberen contact te krijgen met Theo van de Kerkhoff uit Helmond. Weet ik weet het Nee, klopt niet, die zegt. Ik ja. zal of dat... Ja, en denk Alex en Laura, dat hij steeds richtiger met elkaar geworden. Maar je kunt zien dat Alex is geen, uh, die wil eerst zeker van Laura zijn. Wat Laura doet dan, gaat ze weer bij die Guido hangen, maar ze ze gauw La Alex zeker is van, van, uh, gu uh, sorry, van uh, Laura, dan gaat hij zijn emoties laten zien. Dan gaat hij zijn verliefdheid laten zien, Aander. Dan gaat hij ze meer uh, knuffelen en doen. Maar uh, hij die gaat niet. Laat zijn eigenlijk niet belachelijk maken, dat is zijn persoonlijke, uh, ja, dat, ja, dat heeft hij van zichzelf. Hij is ook van adel, is natuurlijk daar ook mee, maar hij heeft een persoonlijk iets. Beschaafdheid, hij heeft een persoonlijke beschaafdheid. Hij laat zich niet uh, belachelijk maken en zo gauw hij zeker is van Laura, gaat dus hij uh, zijn gevoelens stonen. Bjorn die wil contact hebben met zijn opa, Fernand, Lava. Hij is in december overleden. Nou, dan ga ik even mijn eigen indruk maken over dat uh, secret story, want er, uh, daar ga ik helemaal op. Elk moment dat ik het kan zien, dan kijk ik. En nu ga ik eens even kijken. Ik heb er nu ook op staan, maar ik heb het geluid niet aan staan. Ik zie wel in de verte wat het nu zijn. En daar zit Linda naast me. Trouwens, ik zal eens even niemand, ik zal eens even kijken wie er van zijn eigen door wil komen. Dat kan ik veel beter doen. Ik ga niemand oproepen, maar ik heb op dit moment Tony Schmitter op mijn briefje staan. Opa Kastelijns, Peter van Oosten, uh, Theo van de Kerkhof, uh, Richard Routan en Verma Lava. En die heb ik op dit moment, heb ik dit op mijn moment, op mijn... Uh, in de pliegen uh, staan en ik ga gewoon kijken, net zoals het al boetschoten spontaan door kijken wie er op dit moment uh, door gaat komen. Nou, in eerste instantie komt er nou een, een man bij, maar dat, is, uh, door, maar dat is een man die een beetje, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, uh, een terughoudende man is maar ook een beetje een, een, een, een, een beschaafde man, een heer. Zoals ik, het ook, zoals ik hem ook te zien krijg, uh, hij heeft een baardje, een een of zikje of een baardje, en dat is een man die uh, heel, als je die zo tegen zou komen in het leven zelf, dan zou je zeggen van, die man is... Uh, Heel geleerd. Die man heeft uh, uh, eerst altijd. Ik weet niet bij wie ik deze kan plaatsen. Maar laat het me maar zien op de chat. Linda houdt het wel bij. Ik zit met mijn ogen dicht. Eigenlijk is het wel fijn dat jij er bent met me, Linda. Dus jij kunt kijken wat ze zeggen op de chat. Wat ze tegen mij zeggen. Dus Linda kijkt op de chat. Uh, of bij wie het hoort. Maar het is een man. Die in mijn gevoel. Best gestudeerd heeft. Of best. Uh, goed verstand heeft. En die, te, als die, die ziet er altijd, uh, als een beschaafd persoon, zacht ziet die eruit. Deze man komt bijna door. Ik ken die man ergens, maar waar van? Dat weet ik dus, niet. komt er ook zo maar één door, hoor. Dat kan natuurlijk ook, die zegt, nou kan ik er eens even doorheen. Nou zit ze daar toch, de koekeloeren. Dan zwet Tony Smith was heel geleerd. Nee, hij heeft geen rood haar. Hoe oud was die Jan? Hoe oud was die Tony Schmid? Hij was the theoloog en priester, hij was ook professor. Ja, kijk, nou dan, dan moet hij het zijn. Dan moet hij het zijn, uh, uh, uh, Jan, die doorkomt. Want weet je waarom? Hij laat mij zien als een, als een professor. Ik wil helemaal niet zeggen dat hij in het leven een baartje had, maar weet je wel, zo zo'n zo zo verstrooide professor of zo'n ja, echt zo'n beeld, zoals je dat op de televisie ziet in de film, die voor professors speelt. Die hebben dan ook een bepaald aardig. Dan moet hij doorkomen. Daar komt hij door op het moment. Maar hij heeft, hij, hij zegt, hè, die, uh, die uh, Tony Smith, die zegt, het, het bestaat uit twee delen. Jullie hebben je leven daar en wij hebben ons leven hier. En het is net wat hij daarmee wil zeggen. blijf bij je leven daar. Wij blijven met het leven hier. Dus, uh, het is ook heel veel heel erg bewijze woorden zijn dat. Wat hij zegt, dus met andere woorden, maar hij heeft er niet zoveel zin in om, om heel veel te vertellen. Want daar zegt hij ook tegen mij, en dan praat ik tegen Lima, maar kijk, ik kijk daar niet aan, ik ben met hem in contact, dus hij, dus, Dan zegt hij ook tegen mij op de manier: Van uh, wat je ook vertelt, hij praat zo'n beetje, maar wat je ook vertelt, zegt hij, ze ze kunnen het toch niet bevatten. Je kunt het niet zo vertellen, je kunt het niet zo vertellen dat hun het geloven. Als het wel zo was, zou er minder leed op aarde zijn. Als mensen op aarde zo wat meer wilden geloven in, in dingen en in materies en hetgeen wat er meer is als hetgeen wat ze zien, dan zou er ook minder ellende op aarde zijn, zegt hij. Dus wat ik ook vertel, ik kan het toch niet zo vertellen dat nu in ieder, in, in ieder zich prettig gaat voelen en blij zal zijn en, en, en, en, en anders zal gaan zijn. Als ik dat kon, zeg ik, zou ik het doen. Maar dat heb ik op aarde al genoeg gedaan. En toen kon ik ook niet iedereen bereiken. En nu ga ik even uit de trance. En nu ga ik aan Jan vragen of jij deze woorden bij hem kan plaatsen. Zie je? Ik krijg hem helemaal een keer te, te lezen. Zie je? Dat? Hij heeft veel over de mensheid. Hij was boeiend om naar hem te luisteren. Hij zou heel erg leren gieren, maar hij vond je ook wel echt te schof. Je was heel leergierig, zei hij. Je, je stond voor heel veel dingen open, maar je was ook wel een deugniet. Een deugniet, zo zegt hij. hij zegt, ik vertaal het als God niet, maar je vond je ook wel een deugniet. Want het is ook zo, jij bent toch heel erg geneigd, zegt hij, om een beetje je eigen weg te gaan. En wanneer het jou niet meer boeit, dan loop jij ook weg, zegt hij nu. Ik weet niet of je dat kan plaatsen bij jezelf. Maar zo gauw het jou boeit, luister jij. Maar op het moment dat jou iets niet meer boeit, dan denk je, de ballen, ik, eh, uh, brek mijn eigen plan. Die indruk had hij van jou. En daar is niks verkeerds mee, zegt hij. Blijf altijd jezelf, in wat voor dingen ook. Ja? Nou, ben ik weer even terug. Ah. Uh. Ik ben benieuwd of Jan dat kan. Jan zegt, klopt. Nou. Nou, dat zei die over jou. Nou, Maar dat is Jan, die hebben we ook gehad. Dan ga ik eventjes een nieuwe meditatiemuziek in opzetten. Want dat past wel een beetje bij dat contact met die overledenen. We moeten natuurlijk ook een kaart trekken, hè. Maar dat hoort ook een beetje bij het ritueel van, uh, van een spirituele avond. Ook je hier ook je een wierookje aanzetten. een engel en Ik heb net van Linda lekkere Engelse Engels ook gekregen. Die ligt hier nog. Heel lekker mocht hoesten. <laughs> doet toch al een wierookje aan. Moet jij niks drinken, Linda? Mag ik niet pakken dan? Ja? dan? ja, maar kijken wat er is. In de, in de gang staat er bier. En buiten staat er rode wijn. En seven up. Ja, dan ga ik eens naar kijken naar Ineke. De althans ga ik kijken wie ze er nou door wil komen. Ik heb de naam van, uh, van uh, Peter van Oosten, heb ik in mijn gedachten genomen en eens even gaan kijken wie daarop door kan kijken. Maar het kan ook zijn dat dat Thee van de Kerkhof is, want het zijn eigenlijk die twee mannen die ik uh, kort naar elkaar heb opgeschreven. Maar dat zou uit moeten maken van jullie die het vertelt. Er komt nu een man bij me door. Ja, en dan moet ik die man nou betitelen? Kijk, met die, uh, die Tony was het heel makkelijk. Trouwens, Tony, nog bedankt, hè? Maar dan komt bij mij een man door. En als ik die in het aardse zou moeten betitelen, zoals die zich aan mij laat zien, dan zou het een man zijn van... die... niet met zijn gevoelens te koop liep. Dus een beetje bot kon zijn. Of, ja, niet goed zijn emoties kon verwoorden. Dus daardoor wat hart ook kwam. Maar het was wel iemand met een hart van goud. Zegt, hij had een hart van goud. Er is niemand die de geest bij hem aan zou kloppen. Maar dat zou je niet, maar hij schrok. Vele mensen schrikten niet af. Door, zij, door de eerste blik die hij gaf. Dus als je die tegenkwam, was je dacht van, je keek me zo aan, dan denk ik, was het een ene. Maar als je beter leert kennen en door die schil heen keek, dan zag je daar een hart van goud. Wat ook vaak door heel veel mensen niet gewaardeerd is geweest. Het is een man die in zijn leven ondergewaardeerd is geweest. En dat kan Is een relatie geweest zijn. Dus ik kan, kijk, zo'n zo man kan, krijg was een beetje het gevoel. Ik heb met die man ooit een relatie heeft gehad, en dat die man in zijn relatie, ik denk, overal de schuld van heeft gekregen, maar dat het in werkelijkheid eigenlijk anders was. Dus, zoiets. Het dus was een man die, die, die goud de schuld ergens van kreeg, maar dat kwam door zijn eigen zicht. Kwam door mijn eigen, omdat ik nu aan het merken hoe ik eigenlijk echt was. Dus deze man die doorgaat, die heeft heel veel geleden in zijn leven, doordat hij het ding is kwijtgeraakt en alleen nogal door het toedoen van anderen. Omdat en niet. Wie kan die plaatsen. Even kijken, je ze herkennen. In alles, klopt in alles. Maar volgens mij heeft hij ook op inieke betrekking. Als je zo lees ja, ik denk Colinda, ik denk, ik denk dat het de, de vader is van Colinda. Want ik, het is ongeveer uh, die leeftijd krijg ik door. Dat het toch dat bij Colinda hoort, zoals ik het zie. Peter van Ooster kan misschien ook wel zo'n zo soort gelijk leven hebben gehad. Maar de man die ik doorkrijg, dat is een... Nee, die, die, nee, de persoon die ik doorkrijg past niet bij Peter van Ooster. Die past daar niet bij. Peter van Oosten is een ander, een ander man, is een andere persoon. Kijk, nou zegt zij het ook. Hij, hij toonde ook zijn gevoelien naar zijn eigen kinderen. Hij hoefde vaak vastgezeten, Maar dat is altijd gekomen. Um, kijk, je moet het zo zien. Als hij iets uitgevreten had, die man, in zijn leven. En hij werd ergens van beticht. En hij had het met iemand samen gedaan. Zou hij nooit die andere verloeren. Zeg, maar als ik met jou samen de morgen had, aan, En mij pakken ze op. Dan zou ik nooit zeggen dat jij het ook hebt gedaan. Zoals die vader, zoals die man ook. Je zou nooit kunnen klikken. klikken. Dat deed je gewoon niet. Dan, dan deed je de straf, maar andersom is je ook wel eens uh, uh, opgepakt doordat een ander er wel bij leefde. Dus een ander was niet zo. dat Lisbeth ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Lisbeth. Heb jij nog een vraag, Colinda? Zie je wel? Nee, echt niet. Dan zou ik ook niet doen. Zie je wel? Heb jij eventueel een vraag aan, Colinda? <lacht> Dan moet ik lachen. <lacht> Want hij zegt maar tegen mij, ik heb nog een klusje. Dan zit ik er al gelijk bij te denken: ik moet nog op die pad. Um. Maar dat is aan mij gedacht, hè? Omdat hij ik zegt: ik, uh, ik heb nog een klusje zeg ik, tegen mij. Dan zeg ik ja, ik moet zeker nog op die pad. Maar ja, dat kan hij natuurlijk die vanuit sfeer. Ja. Nou, hij zegt, uh, hij zegt, uh, Colinda, hij zegt nu, ik uh, ben op mijn. Uh, Hoe nou? Ik ben tot rust gekomen en ik kan nu zijn wie ik ben. Zij dus is tot rust gekomen, moet ik tegen jou zeggen, en hij kan nu zijn wie hij is. En hij wens je nog heel veel liefs vanuit de sfeer. En als ik nou bij je was en je zat hier nou bij mij aan tafel, dan kwam ik nou naar je toe, en dan zou ik je gewoon even heel dicht tegen me aandrukken, meer niet en dan weer loslaten. Dat zou hij, dat laat hij symbolisch aan mij zien. Maar hij zegt dat hij nu eindelijk kan zijn wie het hier is, dus kan zichzelf zijn. Dus dat mooie dat in hem zat van... Binnen, dan kan hij nu in de sfeer, kan hij gewoon, want dan is hij zonder lichaam en zonder, zonder dingen dat hij gemaakt is tot de persoon die hij geworden is, kan hij gewoon zijn wat hij was. Zo moet ik het tegen je zeggen. en ik moet je ook over... de spieren te maken misschien heb je wel een of andere spier, spierziekte of zo. Dat heeft iets met spieren te maken je moet er goed naar laten kijken ze dus moeten die spieren maar eens een keer uh, ik weet niet of dat kan maar dat is goed Goed meten als zo, of doormeten. Dat kunnen ze, hè? Spieren kunnen ze meten, hè? Hoe, hoe sterk dat ze ook zijn, hè? Zo dus moet ik tegen je zeggen. Ik zie dat Frederica ook binnengekomen is. Goedenavond, goede Frederica. dat die houden ons bij. Goed gedaan, hè, al. Jij houdt mijn even bij hoe het allemaal gaat. Mijn secret story, hè? Ah, ik, ik kan ja. natuurlijk over nog ik moet minuten nog weer kijken. Nou, we dus we die nou is, die heb ik gehad. Nu ga ik voor Ineke kijken. Of Peter van Oosten door komt. Lieve Ineke, het eerste wat ik vraag. Linda moet maar zeggen als je antwoord geeft. Is het Ineke zit het er dan nog in, hè? Ja. Uh, was dat een maakpatiënt? Uh, waarom? Weet je waarom? Ik uh, concentreer me nou heel erg sterk op zijn, uh... op zijn naam. Ik krijg hem nog niet te zien, maar ik krijg op het moment heel veel maagpijn. Tenminste, heel gevoel in mijn maag. In mijn maagstreek voelt het gewoon niet prettig. En dat is mijn vraag: kan jij dat bij hem plaatsen? Uh, dat dat iets met zijn ziek zijn te maken heeft gehad, of in het leven dat hij daar last van had, of kun je dat plaatsen? Uh, laat maar even kijken of, of dat klopt. Ik weet dat de stream uh, lange tijd mijn stem uh, de vertraging in zit. Dus zie je dat jij dat le leest? Dan, nou je deze woord onderhand hoort, zal je onderhand wel op de chat uh, komen. Hebt, heeft hij dat niet? kan ik het niet bij hem plaatsen. Ja. Ik, ja, ik heb, jij zegt van ja. ja. Dus dat kan ik niet bij hem plaatsen. Nee, want hij laat zich ook niet zien. Dus daarvoor, ik krijg nu alleen nog, als ik me daar op zijn naam concentreer, krijg ik een maag, aan mijn maag, ik krijg pijn in de maag. Nou weer, zo gauw ik zeg, concentreer op hem, krijg ik maagpijn. Zo gauw ik het loslaten, is de maagpijn weg. He? Haar de laatste daden. Ja, maar... Dan heeft dat met de doodsoorzaak te maken. Ze laten ook aan mij voelen... hoe ze zich op het laatst gevoeld hebben. Niet hoe dat ze het hele leven voelden. Ze laten zich aan mij voelen... zoals... maar het is een persoon... en, en ik zit met mijn ogen dicht... en dat kan alleen maar beaan. Dan heb ik de beste contact. Maar het is een persoon die pas uit de hoek komt, die pas uit de hoek komt, wanneer hij er zeker van is dat je hem herkent. Dus het was geen persoon die in het leven, zoals hij bij mij binnenkomt, geen persoon die in het leven, uh, die in het leven, op de voorgrond wilde treden. Dat hij altijd een beetje... een afwachtende houding afnam of een stapje terug deed. Maar ja, ik zie het, uh, Linda ziet het dadelijk op de chat binnenkomen. Maar als die maagpijn te maken heeft... met de laatste dagen van zijn leven... dan past het wel hem. Of heb je hem niet zo goed gekend? Wat was hij eigenlijk van jou? Even kijken wat ze. Nou, zeg daar ik even linda wat hij was van kruislappen. En dat zal ze voor doen. Trouwens heb ik zo'n bekeerde van alles en krijg je ook pijn in mijn hoofd. Ik krijg allemaal steken in mijn hoofd. Het lijkt me net of dat hij een. Uh, en hersenbloeding zo gehad, heeft of zo, die hersen heeft Ik krijg een heel bestekende noot. Ik laat deze man even los. En ik we gaan mezelf niet net goed voelen. Die bekeerde van alles die... De persoon die ik nou doorkrijg, en of het dat nou uh, Peter van Oost is of iemand anders, die keerde van alles. Hij ja, was een goede vriend van Inke en dat is betuigd op, uh, op zijn huwelijk ja, van, hoe het met jou? Ik heb een Dat was een hele goede vriend van, was, uh, uh, ja, zij was getuige op zijn huwelijk. Een jaar of vijf had hij doodgaan. Dus jij kent en herkent hem wel, dan zo, unieke dat het wel iemand is die, niet, uh, die zich niet uh, zeg maar, opdrong om op de voorgrond te zijn. Ja, Lietje Kijk, weet je wat is dat nou? Maar, maar het, het mooie is, ze laten mij alleen maar wat voelen. Hij laat zich niet zien. Die Peteo van de kerkop, die liet zich echt zien. En die Tony Smith liet zich ook zien. De Ad van Boeschoot liet zich ook zien. Maar hij laat zich niet zien aan mij. Alweer, hè? Als ik het over mijn boek wil, dan is het. Dus ik laat hem nou los. Ik laat hem even los, Indiq, Want hij, eh, Als ik mij op die man concentreer, dan word ik heel, eh, eh, vond ik me eigenlijk heel diep ellendig. Ja? Het is koud, ik Dan moeten we de, uh, de verwarming even nog zetten. Nee, ik is net ja. Oh, hier is die koude wind. Ja, ja, ja, ja ik heb mijn benen ook eens dat we hier heel veel wind waait. Want ik heb het ook. Nou, we laten die dooien maar even wel ze zijn. Ja, nou, maar daarvoor ook. Het, het kan ook zijn dat het helemaal die peper oogst is hoor. Dat er nou een ander naar beneden is gekomen, dat laat zich niet zien. Maar wij voelen wel allebei een koude windstrom om de komen. Oh. Dus er is weer zo'n ene lampstraal, Nou, ik me ook voor die wereld. Die even denk, ik zal eens dus even daar naartoe fietsen. Want dan kan ze me laten liggen. Dus uh, uh, de bezem en veegt hem naar buiten. We werk er mee. Maar je hebt ook een pot nodig, hè? Lekker. jij. Ja, werk er mee. Dat is ook typisch, dat Linda en ik allebei hetzelfde voelen. Ja. Nou, het is gewoon zo, Colinda, dat had hij al lang aan mij doorgegeven. Hij had al lang gezegd dat hij tegen je, maar dat, dat zei ik dan niet, nou vraag je erom, dat je je dochter niet zo'n zorgen hoeft te maken, maar dat je je zoon in de gaten moet houden. Dat heeft hij tegen mij gezegd. Dus dat uh, wil ik doorzetten. Maar nou, ik uh, ga even beginnen met de kaartjes trekken. We zullen de, welke kaartjes zullen we nemen, Linda? De engelkaarten. Ben jij van de week drukken bij jezelf? Ja, is een Ja. Maar dat is gewoon een... Je mag chips op, die, op de ijzerkak. Mag ik Ja, pak maar op. Moet geen niks drinken? Dan moet ik maar kijken wat er te drinken valt, hè. Moet jij iets drinken? Ja, ik heb wel dadelijk ik uh, schaar er nou niet uit met uh, contact leggen met overledenen. Mag volgende ik volgende week wel al verder? Gaat niet open? Mag ook niet. En dan kan ik een wijntje drinken. Maar dat zijn niet mijn woorden, hè. Uh, ja. Ik kan wel al een fris wijn in. Dank je wel. wel een Nee, maar het is... Uh komt ook binnen. Nou, dan gaan we beginnen met engelenkaarten. Ik heb ze geschopt en ik pak ze gewoon van bovenaf aan. Dat moet dan gewoon goed zijn. En die engelen hebben een boodschap voor je. En ik ga beginnen. En ik begin voor Colinda. Colinda, jouw kaart, zegt. Oh, zie je nou, ik heb je toch gezegd. Dat heb ik je gezegd, hè, uh, Bjorn? Dat ik dat zag gebeuren. De eerste kaart die ik heb mogen trekken, die is voor Colinda. Colinda, uit het overwinnen van een crisis ontstaat een innerlijk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 Is het nou geluid? Geluid, nou, ik heb nou opnieuw mijn stima gezet. Nou, ik ben er weer. Ja. En dat moest wel. Ik ben er weer. Ja. Hé hè, goed Nou, we zijn er weer dan. Dan ga ik me verder met een kaartje. Ja. Jullie moeten hier zelf die streamen even opnieuw over hebben. Dat die mensen die nou, dat het, het is namelijk zo, ik ga even snel beginnen. Door. Voor Colinda was het kaartje. Uit het overwinnen van een crisis ontstaat een stemmelijk innerlijk geluk. De kaart van Danny was: ontdekt in je verdriet de bron van inzicht, medeleven en liefdeskracht. Het kaartje voor Dirk Teck was: levendigheid betekent in relatie staan, afzondering leidt tot doodsangst. Do uh. Leventigheid betekent in relatie staan. Afzondering, directe, leidt tot doodsheid. En dan het kaartje voor het donder. Zorg voor een stille plek en breng je gedachten tot rust. De hemel is hoffelijk en spreekt alleen dan, wanneer er niemand anders aan het woord is. Dus voor jou, lieve donder, ga in meditatie. En voor Edwin heb ik het kaartje mogen trekken. Ik heb jou nu al opgezegd, Colin. Voor, voor Edwin heb ik het kaartje mogen zeggen: niet mijn, maar uw wil geschieden. Naar Gods wil kun je alleen schikken wanneer je je eigen wil hebt leren vormen en cultiveren. Dat die was voor onze Edwin. Espiralda, jouw kaartje. Verbinding is iets wat je aangeboden krijgt, in mogelijkheid. Neem je dit geschenk niet aan, of werken anderen niet mee, dan zal de hemel je steeds weer nieuwe mogelijkheden aanraken. Ja, ik ga er nu even snel doorheen, want ik wil jullie allemaal nog een kaartje trekken voor uh, tien uur. Voor jou, Esmier, uh, Frederica, goedenavond, lieve Frederica, jij en je lichaam beschouw elkaar als een stel dat samen door het leven gaat, en vol liefde, naar elkaar glimlacht. Praat elke dag met je lichaam. Luister ernaar en zorg er goed voor. Want het Dat is het innerlijk wat in je zit, hè, je ziel. Nu een kaartje voor Frank. Er valt niets aan te doen, zegt iemand die niets wil doen. Je kunt altijd iets doen, op zijn minst in je binnenste. Met gedachten en woorden en in gebed. Nu een kaartje voor onze Guus. Elke dag is een kostbaar juweel. Leef hem met trots, dankbaarheid en vreugde, en breng de unieke schoonheid erover, ervan tot vonkelen. Mooie kaart zijn we, hè? Nu zegt de volgende engel tegen uh, Marlies, of tegen Harry, geen denkt genoeg te weten om te kunnen oordelen. Aan wie alles weet, heeft zelfs God, God niets meer te zeggen. Harry. Harry. Harry. Harry. Nu een kaartje voor... Ingrid. Voor Ingrid, nee voor uh, Lisbeth. Dat is samen met Ting Ingrid locht. Met... Uh, met Harry... Daar zegt ze Harms. Voor Lisbeth, vergeef je naaste als jezelf. Vergeef daarom allereerst jezelf. Het begin van een betere weg is berouw, verandering en zelfvergiffenis. En nu het kaartje voor ons Ingrid. Goedenavond lieve Ingrid. Welkom. En voor Ingrid mag ik de kaart trekken. Blijf niet in een crisis hangen. Ga ervoor. vlot. Stap en met geheven hoop doorheen. Je zult er gelouterd en gesterkt uitkomen. Dat was de raad die de engelen aan jou gaven, liep Ingrid? De kaart is goed. Nieuwe kaart voor Tjakko. De engelen zeggen tot Tjakko. Kijk naar je verleden, zoals de tuinier, naar zijn tuin. Liefdevol en verzorgt hij al het goede en het mooie. Al het andere maakt hij vruchtbaar. Een nieuwe kaart voor Jan, God straft niet. En hemelse machten hebben nog de toestemming, nog de mogelijkheid om leed te berokkenen. Houd liever voor ogen hoe je je licht kunt laten ontstaan uit, uit wat de duistere machten terweeg gebracht hebben. Dat is een heel mooie kaart. Nieuwe kaart voor Krijn. Krijn, jouw kaart zegt... De goddelijke liefde is oneindig, alomvattend en onvoorwaardelijk. Ze is het grote mysterie van waaruit en waarin je leeft. Voel dit. Nieuwe kaart voor Linda. Voor jou, lieve Linda, niet de weg is het doel. Maar het doel is het doel. Houd dit voor ogen welke omwegen je overwandelt. Ja. Sabbat. Nieuwe kaart van Marta. Als Marta, kun je namelijk lieve Marta, welkom. Je relatie wordt er niet gelukkiger op door te eisen om gelukkig gemaakt te worden. Laat geluk uit je overvolle hart stromen en schenk het aan de ander. Een mooie kaart, dat krijg dat klopt. Een nieuwe kaart voor Petra. Goedenavond, lieve Petra. Voor jou een kaart. Gelukkig is wie de glimlach van God weer... Gelukkig is wie de glimlach van God weer speelt. Schenk de wereld glimlach en ze glimlach terug. Als jij de wereld een glimlach geeft, dan zal de wereld weer naar jou terug glimlachen. Maar toen niet per se een man te zijn, relatie kun je ook hebben met de buren, met de postbode. Alle mensen waar je mee contact hebt, daar heb je een relatie mee. Mensen denken altijd als het over een relatie hebt, dat je het over een rol over hebt. Maar dat is een ander verhaal. Relatie heb je met de buren. Relatie kun je met je hond hebben. je niet dat je met je hondenwet gaan. En bedoel ik? De mensen van gisteren daar rijden vaak in. En nu een nieuwe kaart voor Hopje. Uh, Breng orde in je leven. Je relatie en al je hopjes en vakjes. Chaos staat voor onverschilligheid. Orde is een vorm van liefde. Daar is een kaart daar nog voor uitleggen. Nu een nieuwe kaartje voor Theo. Lieve Theo, verlang niet het kortstondige geluk van de oplaaiende vlam. Maar wees blij met de gelijkmatige warme gloed. Geluk is een glimlachende metgezel van tevredenheid. En nu heb ik een kaartje voor bieken. Zij dacht dat ik ze vergeten was, maar dat is niet op bieken, maar je stam, die was al vroeg ingelogd en daar sta je helemaal onderaan. Wie er echt... Wie echt door een crisis heen is gegaan en er lichter uit is gekomen, zorgt ervoor dat ook anderen in hun leven weer iets te vieren hebben. Dus voor jou is het zo, als je zelf door een crisis bent heen gegaan en je bent er lichter gekomen, zul je altijd proberen anderen advies te geven dat dat ook met hun zo gebeurt. Een nieuwe kaart voor De Vinger. Zonde van elke dag waarin je niet minstens één keer gelachen, gehuild, je verwonderd of iets geschonken hebt. Symbolische trompet. Symbolische trompet. En dit is de symbolische roos. En dit is de symbolische roos. En die is voor Elisabeth. Geluk vind je niet door je op je, geluk, op je geluk, maar juist op de uitdaging van het leven te richten. En die aan te gaan. Dus dat is jouw kaart. Nou, de operator is er niet en het ook niet. Dan hebben ze allemaal gehad, geloof ik, hè? Nou, Linda's kaart was symbool een engel. verheug je over de rijkdom. Maar is niet bij jou. Wie je die dan? Je eigen. Nee, deze, nou, ik heb hem niet van mezelf, maar die ligt hier gewoon. Maar deze, op deze kaart staat, en die, die trek ik dan voor iedereen. Vreug je over de rijkdom die jou gegeven is, en om je heen is. Zolang je blind staat op wat er, wat, wat er, wat er mist, Leef je in armoede? Klopt dat Linda? Dan ga ik voor mezelf de kaart trekken. kaart van Peter had een vriend, maar is van mezelf? Geluk is de wereld zien in een regendruppel. Het kleine draagt het grote in zich. Kijk om je heen en je zult het essentiële in de gewone alledaagse dingen tegenkomen. Dat is ook een roos. Zie je? Is dat is ook zo. Dat weet ik gewoon. Nu een kaart voor die vriend van Petra. De meeste mensen weten niet wat ze doen en wie hen ertoe aanzet. Vergeef hen daarom. Dus voor die vriend van jou, die moet leren vergeven. Want de meeste mensen weten niet wat ze doen en wie hen ertoe aanzet. Vergeef hem, daarom. Nou, een deurtec. Deurtec heeft een straat gezet. Dus je moet dat op de durk nog in. Uh, hmm? Deurtec. Ja, die, die ben ik aan het pakken. Ik weet dat ik wel van hem was. Dat was nummer drie. Voor jou, uh, Dirktek. het kaartje, burger komt ook binnen, zie ik wel, levendigheid, betekent in relatie staan. Dus levendigheid betekent in relatie staan, dus in contact met mensen, dus alles. Hè? Afzondering, als je je afzondert van anderen, leidt dit tot doodsheid. Je kunt je eigen wel op een gegeven moment terugtrekken in jezelf, maar dan, dan neem je geen deel aan het geheel. Dan neem je geen deel aan, aan wat er gebeurt in het leven. Dus dat was jouw kaart, Dirk hè? Nieuwe kaart voor... Burger King. Voor Burger. Is dat een Burger King? Linda, denk we ik weer een hap zitten. Heb je nou iets gedronken dan, Linda? Moet jij reist met Kip King? Wist je dat niet? Ik heb nog uh, salade in de koek al staan. Als durven. Is nog niet open geweest. Heb je daar nog meer opgehebben? En dat was er. Chips. Die kunnen hebben. Hè? Ik had er gewoon zoveel pakken voor. Ja, ik heb inderdaad daar niet genoeg. En dat doet Maar ik, deze kaart. Jan begreep zijn kaart weer niet. Nou ik begreep hem heel goed. Ik zal hem daar nog even opzoeken, hij begreep zijn kaart weer niet. Ik zal hem daar ook opzoeken, Jan. Ik begreep hem heel goed en hij was ook echt op jouw toepassing. Um, maar dan begrijpen jullie het nooit. Wat <lacht> een toepassing is, dan begrijpen jullie het nooit. Um. Ja, maar daar uh, heeft de man die de sector door is gekomen, die zou nooit begrijpen. Ja? De man die door gekomen is voor Jan, die zijn jullie toch nooit uh, begrijpen. Ja. Ja, ja. ja, zie wat die man is. heeft het toch gezegd, hè? Ja, ja. zeker. zo gaat het hem niet meer interesseert, dan is hij weg. Maar kom daar, ik de kaart nog wel even doen hoor, Jan. Even kijken, voor burger. Kijk bewust naar al het schone in de mens. De natuur en de kunst. Schoonheid is een medicijn zonder bijwerking. En dat is ook zo. Kom in Greta ik ben net binnen. Dat nou, kaartje was ook alweer voor Ingrid. Ja, ik ga er wel zoeken, ik kom, ik kom ze wat tegen. Hè? en ga ik wel even kijken. Die was van Dirk Dek. De, me de meeste mensen weten niet wat ze doen. En wie hun, dat was voor de vriend van Petra. Die was voor mij. Die lag hier zomaar te slingeren. Geluk vind je niet door op je geluk, maar juist op de uitdaging van het leven te richten. Wie was daar je niet gelachen die echt door een crisis heen is gegaan, dan ligt die was voor wieken. Uh, Deze was verlang niet naar een kortstoel geluk van oplaaiende vlam, maar wees blij met de gelijkmatige waarom dat Geluk is een glimlach de metgezel van tevredenheid. Die was van Marta geloof ik. Breng orde in je leven, relatie en alle hokjes en pakjes. Geluk is wie de glimlach van God weerspiegelt. Die was voor. Je relatie wordt er niet gelukkig op door het eisen om gelukkig gemaakt te worden. En dus dat zie je ook weer. Ja, als het opgenomen wordt, kan het straks luisteren. Ik bedoel dat jij elkaar al, niet allemaal uh, bij geen trein uh, van hier naar voren en achter naar Nou, uh, ja, voor jou. Voor jou was het zo. Ik zeg maar wie, aan de zijde van maar wie. Voor jou, Jan, was deze kaart. Nee, deze zou je al wel. God straft niet. En hemelse machten hebben nog de toestemming, nog de mogelijkheid om leed te berokkenen. Dus, als er jou iets overkomt, dan moet je zo denken: God straft niet. En hemelse machten hebben nog de toestemming en nog de mogelijkheid om leed te berokken. Houd liever voor ogen hoe je je licht kunt laten ontstaan uit wat duistere machten teweeggebracht hebben. Dus wanneer in jouw omgeving, door duistere machten, door mensen die het niet goed met jou menen, of wat het toch is, jou proberen iets aan te doen, of dat jou doet daar door eens iets overkomen, probeer daar dan licht in te vinden. Dus onthoud dat het altijd door mensen aangedaan wordt. En dat is voor iedereen. Sommigen denken wel, ik geloof niet meer in God, want dan zou ik al meer geld hebben. Of ik geloof niet in God, want dan liet hij me niet ziek zijn. Maar het is niet God, of de hemelse machten, die het jou aandoen. Want die, hebben daar de, die doen dat niet. Het wordt het door het aardse, wordt het je aangedaan. En niet door hun en dat is wat de kaart wil zeggen, Jan. Nou is het wel duidelijk zeggen. Deze kaart was, kijk naar het verleden, die was van Guus. En toen kwam de kaart... Kijk eens Jan, moet ik even kijken wat de kaart van... Nou, de kaart voor Ingrid was de volgende... Lieve Ingrid, voor jou was de kaart: blijf niet in een crisis hangen. Dus als er jou wat overkomt, blijf dan niet in een crisis hangen. Ga er vlot en dapper en met geheven hoofd doorheen. Je zult er gelouterd en gesterkt uitkomen. Wat was de kaart voor Ingrid? Nou, trek mijn kaart voor Shannon. Voor wie? Shannon. Wie ja, is er nou weer? Je hoort de stem van je engel, ziet zijn wenk en voelt zijn werkzaamheid. Je hebt vertrouwen in jezelf, dus je moet leren in, jezelf, in zichzelf. Vertrouwen in zichzelf een paar maanden in een voor de auto Ik leg me even een paar maanden in een straks naar de auto werken op op Nou, dat kan ik zo wel uitleggen. Er is wereldwijd een crisis en ik kan er nooit doorheen. Ja, maar dat klopt ook. Iedereen zegt tegen mij, dat kan je nog steeds in God Ja, Maar ik blijf Maar Ja, de eerste kaart. Uh, de eerste kaart, die heb, ik, die heb ik nog een keer gezegd hoor. Die heb ik al twee keer gezegd. De, de, de stream viel weg. Jullie bleven wel de tijd te herhaling krijgen. Dus iedereen heeft die kaart van jou al tien keer gehoord. Nee, niet ik heb het geval. Ik heb niet meer het geval. Ik heb Nee. het Ik niet meer het Nee. Van Collina uh, weet ik daar nog wel. Ik kon daar nog boven. Het is altijd voor Nee, nog maar... niet. Zal je even kijken, Prins? Voor jou was het de kaart, Colinda, uit het overwinnen van een crisis ontstaat een stil innerlijk geluk. Wanneer je in een crisis hebt gezeten en je bent er doorheen gekomen, dan ben je blij en dan ontstaat een stil innerlijk geluk. Dat was jouw kaart. Dus door het overwinnen van een crisis ontstaat een stil innerlijk geluk. Maar dat is altijd, ik zeg tegen iedereen... Je kunt nu nog zo verdrietig zijn. Je kunt nog zo verdrietig zijn. Je kunt nog zo. Uh, diep in ellende zitten. Je komt er altijd sterker uit. Wat er ook gebeurt. En dat weet je pas als het voorbij is. Dus dat is een Oh, naast mij zit Linda. Oh, awesome. Ja. Nee, dat is mijn zus die het niet Mijn zus kan niet naast me zitten, want die is er niet meer. Die is in de zevende hemel. Die is hemel. Zij is zo onheerbiddig. Zo moet je er eigenlijk mee omgaan. Als iemand overleden is, en je bent al echt door een bepaalde... En iemand die zelf door een crisis heen gaat, dat was de kaart van Nabieke. Dat wist er nu uit. Die echt door een crisis heen is gegaan en wellicht eruit is gekomen. Zorg ervoor dat ook anderen in hun leven weer iets te vieren hebben. Want dan kun je ze dat vertellen. Dan kun je zeggen, joh, ik heb zo diep in een dal gezeten. Dit en dit is mij allemaal overkomen. En kijk, mij is het ook gelukt dat ik er weer uitgekomen ben. En toevallig had ik vandaag uh, nog een map gevonden waar ik in al mijn, uh, al mijn kaartjes. Uh, waar ik al mijn gedichtjes in schreef. Uh, als ik het moeilijk had en ook een stuk uh, ding op papier zetten en daar, dan kun je daar inderdaad echt in lezen het, dat ik ook door crisissen heen heb moeten gaan om te kunnen worden wie ik nu ben ik heb het ook niet cadeau gekregen maar ja wie ben ik net als die uh, hoogleraar zegt die, uh, die Tony ik heb het zo vaak willen vertellen en toen wilden ze me ook niet geloven dus waarom zou ik er nou moeite voor doen Mensen geloven toch alleen maar hetgeen wat ze willen geloven. Ja. En, en zo is het. En, en iedereen gelooft op zijn eigen manier. Daar zijn ook geen richtlijnen voor. Precies het zelf. Als wij morgen, morgen samen weggaan. En we lopen iedereen. En dan gebeurt daar dadelijk een ongeluk. En we hebben het allebei gezien. En we moeten onafhankelijk van elkaar. Verklaringen afleggen om het allebei anders te stellen. Want jij ziet het op jouw manier. En ik zie het op mijn manier. En als we daar allemaal rekening mee houden, dat geen één mens hetzelfde is en dat we allemaal anders zijn en allemaal heel verander, veranderlijk kunnen zijn in ons doen en laten, dan zal het dit leven allemaal een stuk beter gaan. Maar het is wel, lieve mensen, ik ga een einde aan draaien, ik ben er pas weer volgende week maandag. Dan ben ik er weer voor jullie. En maandag ben ik er niet. Ik weet niet of. Uh, wie de, de uitzending waarneemt. Dat is voor jullie een verrassing. En ik hoor het wel weer. Wie de, wie de uitzending waarneemt. Guus of uh, Burger. Of uh, Donner. Die, die regelen dat samen wel. Die kunnen het samen heel goed vinden. Het zou misschien leuk zijn. Misschien nog samen eens een keer. Wat te doen. Via een uh, Skype of zo. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Maar dat is dan een. En ik ga lekker Secret Store kijken. In ieder geval. Volgende week Elisabeth en Colinda. Of Colinda en uh, Esmeralda. Dan weten wij in ieder geval. weer wie er nog in zit. Ik hoop dat onze Gerard. En onze Alex er nog in blijft. En de rest. En dat de, de, de, die valse nicht naar huis moet. In ieder geval heel veel liefs. Nog een prettige zondagmorgen. En op zijn veranders gezegd hoe of oh, voor me bye bye baby's hij hey, wist wat bij jij daar bezit aan Ik heb zelfs nu al mooi zeggen dat ik hem weer heb geen Ik heb een brand maar ik heb geen rampje. Ja, de andere kant is zo mooi. Iedereen, de chat bij de hulp, bij de Ja. Deze persoon die spreekt Engels. Wel, dat is een persoon. Ruik je? Ja, die spreekt Engels. Ja, hij, hij vertaalt het al, al naar mij toe. Ja, leuk, en Jan? Ja? Dan heb ik al de uitzending, maar jullie horen me nog. Maar hij, hij heeft eigenlijk meer de wijsheid van de, de mensen moeten in het leven hun eigen dingen doen. Ja, hun eigen dingen doen. Dus als, als, als die persoon uh, waar jij dit voor gevraagd hebt, wil weten wat ze, die persoon van zijn dingen, hij zegt iedereen moet zijn eigen dingen doen. Hij is een persoon die vindt dat iedereen zijn eigen fouten moet maken. Dat zijn eigen teleurstelling moet verwerkt. Dus als jij daarvoor iemand gevraagd hebt, dan is de persoon die teleurstellingen heeft gehad in het leven of nog teleurstellingen gaat krijgen. Heb jij het voor jouzelf te vragen, Dan gaat die persoon tegen je zeggen dat je je niet moet laten teleurstellen of zo. Maar hij zegt wel, iedereen moet zijn eigen dingen doen, iedereen moet zijn eigen fouten maken. Dat is wat de persoon in het Engels doet. Maar, maar hij probeert het in het Nederlands een beetje aan mij te, te doen. Maar ik versta het toch, ik kan spiritueel alles verstaan, maar ik kan... Uh, Tja, het leven vliegt voorbij, hè. En je merkt vooral als je naar Ridder Radio zit te luisteren. en er komt weer zo'n programma waar. Ja, waar je helemaal in verdwijnt. waar je denkt: wauw, is nieuw weer voorbij.